6 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Vlaamse wielrenner Weiland overlijdt in Giro. Republikein Gingrich wil president worden. En onrust groeit over financiële positie Griekenland. De Vlaamse wielrenner Wouter Weiland is overleden... na een zware val in de Ronde van Italië. Hij ging onderuit in een afdaling op 25 kilometer van de finish in Rapallo... Op televisie was te zien hoe Weiland bloedend op het wegdek bleef liggen en werd gereanimeerd. Een uur na de finish werd bekendgemaakt dat hij aan de gevolgen van de val is overleden. Weiland was een goede sprinter. Vorig jaar won hij in de Ronde van Italië de derde etappe, die eindigde in Middelburg. In 2008 won hij de massasprint van de 17e etappe van de Ronde van Spanje. Wouter Weiland was 26. De republikein Newt Gingrich wil volgend jaar meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen... Volgens een woordvoerder van Gingrich maakt hij zijn kandidatuur overmorgen bekend via Facebook en Twitter... en geeft hij daarna een toelichting op het tv-station Fox News. Gingrich is de eerste republikein die zich kandidaat stelt. Bij de vorige verkiezingen besloot hij zich niet in de strijd om de republikeinse kandidatuur te mengen... maar dit keer had hij al meermalen blijk gegeven van zijn ambities. Gingrich dankt zijn faam vooral aan de leidende rol bij de zogenoemde Republikeinse Revolutie in 1994... De Republikeinen wonnen toen voor het eerst in 40 jaar de meerderheid in het congres. Gingrich, dwong president Clinton daarna tot forse bezuinigingen. Hij was van 1994 tot 1998 voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De voorzitters van de FNV-bonden voeren overleg met het bestuur van de vakcentrale over het pensioenstelsel. De grootste bond, FNV-bondgenoten, is ontevreden over het verloop van de onderhandelingen. Voorzitter Jongerius wil teveel inkomenszekerheid weggeven, vindt bondgenoten... Medestanders van Jongerius zeggen dat het vasthouden aan zekerheid de kans op koopkrachtbehoud aantast. FNV-bondgenoten dreigt een eigen koers te gaan varen als het FNV-bestuur niet bijdraait. Op de financiële markten groeit de onrust over de financiële positie van Griekenland. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van Griekenland verder verlaagd. Het land had al de junk-status en is daarin nu nog een graad verder weggezakt...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 In België bestaat de kans dat de ex-vrouw van Marc Dutroux... morgen vervroegd vrijkomt. Michel Martin werd in 1996 opgepakt... en in 2004 veroordeeld tot 30 jaar cel. Door haar schuld zaten zes meisjes opgesloten... en kwamen twee van hen om het leven. De rechtbank in Bergen wil haar vervroegd vrijlaten onder voorwaarden. Ouders van de slachtoffers van de bende van Dutroux zijn verbijsterd. Het OM kan nog tegen de vrijlating in beroep. De Italiaanse premier Berlusconi heeft de aanklagers van de rechtbank van Milaan... de kanker van de democratie genoemd. Berlusconi verscheen op een zitting van een corruptieproces dat tegen hem loopt. Hij zou een advocaat geld hebben betaald voor een gunstige getuigenis. Berlusconi herhaalde nog eens dat linksdenkende elementen... hem van alles en nog wat beschuldigen. Zij hebben maar één doel, mij uit de politiek krijgen. Al dus de Italiaanse premier. In vier grote steden in Syrië zijn vandaag honderden activisten opgepakt... Het leger van president Assad heeft huis-aan-huis huis invallen gedaan... en zoveel mogelijk tegenstanders van het regime gearresteerd. Er zijn berichten dat er hevig werd geschoten tijdens de acties. De vluchtelingenorganisatie van de VN onderzoekt... of vrijdag voor de kust van Libië een schip met 600 vluchtelingen is gezonken. Libische migranten die op een andere boot zaten... vertelden dat het schip in tweeën brak en dat er lichamen in het water dreven. Het schip zou op weg zijn geweest naar het Italiaanse eiland Lampedusa...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 Volgens de jury beleefde het VARA-programma zijn beste seizoen ooit... omdat er veel aandacht werd besteed aan hogere kunst, zoals opera en poëzie. Rapper Ali B. kreeg een eervolle vermelding voor zijn programma Ali B. op volle toeren. Daarin zingen oudere artiesten en jonge rappers elkaars nummers. De zilveren nipkofschijf is een jaarlijkse tv-prijs van televisierecensenten. Het weer. Vanavond nog enkele buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad op 15... Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en in de middag ontstaan enkele buien. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Woensdag droog en vrij zonnig, bij maximaal rond 20 graden. Aan bij Verkeersinformatie. 103 kilometer aan verkeersopstoppingen in totaal nu. Hier komen de langste files. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leids en Dam en Hoogmaarden. 9 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De kijkersfiel is nog langer, de andere kant op richting Den Haag... tussen Roelevaar en Sveen en 9 kilometer. De A10 ring oost richting... De... Hardlopen en fitness doe ik allebei graag. Bij it staffing weten we toevallig dat deze fanatieke sporter... een freelance IT-consultant is. En dat hij toe is aan een uitdagend project...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 Worldticketcenter.nl, Ook de goedkoopste hotels en autohuur. Worldticketcenter.nl. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Goedenavond, acht minuten over zes. We gaan naar Rapallo, vandaag de finishplek van de Giro d'Italia... waar grote verslagenheid heerst. Want zo'n 20 tot 25 kilometer voor de finish is de Belgische wielrenner Wouter Weiland dodelijk ten val gekomen. In de afdaling van de Passo del Bocco ging hij onderuit. Al voor de finish wisten de Belgische wielercommentatoren van Sporta dat het goed mis was. De podiumceremonie van de etappe vandaag gaat niet door, zo meldt de Giro-directie. Ik denk dat we daarmee eigenlijk meer weten dan officieel bekend is gemaakt. Journalist Maarten Veger is in Rapallo de finishplaats van vandaag. Maarten, hoe zou jij de sfeer willen omschrijven daar? Ja, uh, het is een beetje flauw, maar een, een grafstemming. stemming. Het is, uh, het is heel stil hier op straat. Ondanks er uh, ja, duizenden mensen allemaal met gekke petjes en vrolijke vlaggetjes uh, uh, langs het parcours stonden. Maar ze waren allemaal doodstil, want uh, de renners het nog niet wisten in die laatste kilometers... Dus, uh, de meeste mensen in het publiek inmiddels wel, want uh, de grote schermen langs, uh, langs het parcours die, uh, die, die brachten het nieuws dat, uh, dat wij dan zwaar gewond was. En uh, ja al, uh, al lange tijd uh, werd gereanimeerd en dat er uh, ja, weinig hoop was. Uh, pas na de wedstrijd kwam naar de officiële uh, bekendmaking van dat hij, uh, dat hij was overleden. Maar goed, uh, de sfeer was toen al lang... Uh, ja, uh, Heel treurig. En hoe is dat doorgedrongen tot wielrenners die inderdaad over de eindstreep kwamen zonder dat ze precies wisten wat er was gebeurd? Ja, de, ik sprak ook met de Gianni Savio. Dat is de uh, ploegleider van de Androni-ploeg, van de winnaar van vandaag. Van, uh, Angel uh, Vigioso Arcos. En die zeiden van ja, we hebben het expres uh, niet gemeld. Want ja, we, wij wisten het eigenlijk ook niet helemaal zeker. Dus we konden eigenlijk niet uh, de, dus, ja, de renners uh, gaan inlichten. Dus je zag die renners over de streep komen. En uh, ik zag ze ook ja, enigszins verbaasd kijken. Want normaal ja, zouden ze worden toegejuicht. En uh, zou, het, zou het feest losbarsten uh, muziek en een commentator. Nou ja, dat was er allemaal niet. Dus ze keken een beetje raar om zich heen. En ja, op het moment dat ze tot stilstand kwamen en journalisten of hun begeleiders naar ze toe kwamen, ja, werd, het, werd het nieuws verteld. En toen was uh, het was ook voor hen het, uh, het feest over en gingen ze meteen de bus in. Uh, moeilijk om mensen nog uh, te spreken. En uh, nou, de, part, de bus van de omgekomen uh, renner, die, die zagen we ook nog. Nou ja, de jongens zaten daar huilend in, uh, allemaal snel naar het hotel. En, uh, Uithuilen. Want normaal gesproken staan is onmiddellijk te persten woord. Als ze amper over de streep zijn, daar was vandaag helemaal geen sprake van. Nee, dat was uh, vandaag ja, een enkeling nog wel, ook omdat ik natuurlijk ook nog niet wist wat er, uh, wat er aan de hand was. Dus er werd ja, ter plekke verteld wat er, uh, wat er was gebeurd. Nou ja, een verbazing, en schrik en uh, uh, zodra men het wist was men weg. Ja, vandaag is pas de derde etappe van de Ronde van Italië. Hoe gaat het Giro nu verder? Is daar wat over bekend? Nou, er komt zo meteen eh, hier in het testcentrum waar ik nu ben een persconferentie. Eh, dan moeten de, de Giro-leiding eh, gaan vertellen wat ze gaan doen. Eh, waarschijnlijk wordt er gewoon wel weer gekoerst morgen. Maar de vraag is ook dat ze er nog een overleg waarschijnlijk tussen uh, renners en euh, directie... Eh, om te kijken hoe dat dan precies gaat. Het zou kunnen dat er eh, ja, gewoon nou, stapvoets eh, wordt gefietst, zeg maar. Dus dat er niet wordt gereden. Dat men gewoon rustig naar Livorno fietst, want daar moet men morgen zijn. Um, maar goed, um, Gianni Savio, die, die ploegijder die ik sprak, die zei van ja, ik zou het eigenlijk toch niet meer maal vinden dat we met alle respect voor de omgekomen rennen toch wel gewoon gaan, uh, gaan racen. En dat doen we dan met de van hem. Als er meer nieuws de persconferentie komt, dan horen we dat van jou. Maarten Veger vanuit Rapallo, dank je. In contact nu met Maarten Ducro, wielercommentator van Studio Sport en zelf natuurlijk ook, oud-wielrenner. Goedenavond Maarten. Goedenavond. Zat jij jezelf te kijken toen het gebeurde? Nee, gelukkig niet. Nee, ik kom net thuis en uh, ik heb het staartje gezien, de finish. En toen zag ik al, uh, wat er net beschreven werd, dat er een stille finish was. En toen heb ik het internet nog eens bij Ja, dan wordt het uh, snel duidelijk hoe het zit. Ja, ja en uh, ken jij Wouter Weiland? Heb je hem wel eens gesproken bij een koers? Jazeker. Uh, nou ja, kennen. Ik bedoel, uh, het grappige van mijn functie is dat ik uh, toegang heb tot, uh, tot alle renners. Ik zit met mijn neus op de eerste rij. En zo was ik er ook een jaar geleden bij toen hij Nelke de benen dezezelfde derde etappe in de Giro won in Middelburg. Mijn uh, geboortegrond. En, uh, en toen ging hij erg onder druk. De hij reed toen bij Quickstep. En uh, de ploegleiding, uh, die was al aan zijn stoelpoot aan het zagen. Dat als hij niet ging presteren, dat hij dan toch moet gaan uitkijken naar een andere ploeg. En daar won hij toch zeker die rit op. Wat een historische rit was met veel wind en toestanden. En die won die. Ja, en nu, nu dit, het kan. Ja, en, en we hoorden eerder van jouw collega Joris van den Berg. Die zei, hij ja, had, had er altijd een beetje last van dat hij in de schaduw van Tom Bonen opereerde. Dat gevoel had hij tenminste. Heb jij dat ook wel eens bij hem bespeurd? Ja, ik heb wel... Nou, hij is een, het is een flamboyante jongen. Hij komt uit Gent. Uh, en uh, hij heeft een enorm talent. Uh, maar hij heeft ook iets rafelers. Het flamboyante, dat, de, de bonen is veel evenwichtiger. En die evenwicht had hij niet. Uh, ik heb de analen er eens op aan, nageslagen. En als je ziet wat voor een tragische wielrencarrière die hij eigenlijk gehad heeft. Uh, dan, ik zal niet zeggen dat hij dat hier naartoe heeft opgebouwd. tegen hem, maar hij, dat, het is echt bar en boos. Hij heeft altijd in de schade van bonen gezegd dat zijn talent uh, niet tot volle bloei kon komen. Omdat er altijd iets was. Hij uh, kwam net, bijvoorbeeld net over in 2006 uh, naar de profs als stagiair en, uh, en je moet je voorstellen dat je in het eerste jaar dat je mag ko koersen bij de profs, dat je dan uh, uh, natuurlijk in, in, in alle staten bent en dan krijg je dan een of andere klierkoorts die je een half jaar aan de kant houdt. Nou, dan kon je er nauwelijks nog een beetje fietsen aan het eind. En dat heeft hem eigenlijk uh, anderhalf jaar opbouwen weer gekost, moet je nagaan. Hè. Dan ben je al twee jaar kwijt. Dan komt hij in 2008, dan valt hij op zijn gezicht in de Algarve, in drongen, wint hij. Steekt zijn handen omhoog, valt over de op zijn gezicht met een fotograaf. Uh, hij ligt dan bewusteloos op de weg. Uh, nou, dan wordt hij op de, op de training aangereden, breekt weer een rib, valt weer op zijn gezicht. Drie keer in één jaar, het jaar dat het zijn jaar had moeten worden. En iedereen geeft de moed al wat op en dan wint hij. De zeventiende etappe in de Vuelta. Dan denk je, nou, dan wil hij er wel door zijn. Dan kom je in 2009, dan breekt hij zijn pols in de Vuelta. Dan rijdt hij nog eens een keer een, voor het goede doel een, een of ander veldkritskoersje. En daar breekt hij een rip. En dan denk je, nou, dan maar in 2010. Dan begint hij met een maagontsteking in maart. Ja, twee weken weg. Uiteindelijk wint hij die etappe in het Giro waar ik net over had, maar een week later... Wordt hij zo ziek met scheiterij en alles en het was erg slecht weer toen. Dat hij uh, met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis van Gent. En uiteindelijk komt hij daar dan weer goed uit. Mag de Tour gaan rijden van zijn ploeg, maar dat wordt reglementair tegengehouden. Want hij is op het laatste moment als vervanger van Tom Boner aangewezen. En is dus niet genoeg aan controles onderworpen Nou, zo gaat dat. Maar door dat verhaal, het ene voorval buiten hemzelf om, uh, stapelt zich op het andere. En dat, dat is toch wel een lijn, dat ik, ik zit dat nu na te lezen in mijn, uh, mijn, mijn verhalen over Weiland. Uh, dit, hij wordt omgeven met een, met een rafelig randje. En, uh, hmm. en, en, van, uh, vandaag en, en nu dit. Ja, precies, vandaag dit fatale ongeluk. Doet jou dat ook denken aan uh, Fabio Cassartelli, die in de Tour de France overleed na een zware val, ook bij een afdaling? Ja, ja, nou ja, het doet het denken het is identiek. Maar ja, het is natuurlijk niet met die beelden, dat pats bovenop. Je moet je voorstellen als een vrouw, uh, vijf maanden zwanger van het eerste kindje, zit waarschijnlijk ook thuis te kijken en ziet gewoon in close-up hoe die erbij ligt. Ja, uh, en dat is met Kassertelling was dat ook. Dat, de, de, de moderne media, ik heb zelf gekozen met een uh, Michel Goffin, die op dezelfde manier overleed, daar is geen woord aan vuil gemaakt... behalve dan dat we hem uiteindelijk begraven hebben. Maar dat was ver buiten het beeld van de camera's. Dus het is, uh, we zijn in het vuurrennen, de dood reist altijd mee. Het is altijd een risico. En, uh, en Alleen het komt enorm pregnant in beeld natuurlijk... met uh, alles wat we tegenwoordig aan uh, mediamiddelen meeslepen. En het komt buitengewoon hard aan... Ook in België, daar praten uh, wij zo over. Maarten de Kroo, ik dank jou wel voor jouw uh, eerste reactie. Niks, dank. Want in Brusselkors bent Joris van Poppel. Hoe zijn daar de reacties in België op de dood van Wouter Weiland? Ja, natuurlijk is er hier ook met, met afschuw gereageerd. Het nieuws van eerder op de dag dat de, de ex-vrouw van Marc Dutrouw... vervroegd was vrijgelaten, is totaal ondergesneeuwd nu. Alle websites staan grote foto's van hem. Van Weiland komt om het leven in de Giro, staat er allemaal onder dan op Twitter wordt ook vreselijk veel over hem uh, geschreven. Vreselijke gebeurtenis, ongelooflijk drama, dat zijn toch de woorden die je, die je daar leest. Ook veel uh, medeleven met zijn vriendin natuurlijk. Je hoorde het net, in september verwachten ze hun eerste kindje. Uh, dus, nou ja, dat maakt het drama alleen maar groter natuurlijk. Uh, ook discussie over de vraag of de beelden wel uitgezonden mogen worden. Op veel websites uh, zijn de beelden terug te zien, de, de beelden waar je hem ziet liggen. Bloedend. Uh, dat ziet er uh, helemaal niet goed uit. Uh, op twitter toch wel mensen die zich afvragen of dat zomaar kan. Maar vooralsnog uh, houdt de VRT ze gewoon op de nieuwssite. Ik heb net ook uh, Renaat Schotten hier op de VRT Radio gehoord. Dat is een, de commentator uh, die in Italië zit. Nou, die huilde, die kon bijna geen woord uitbrengen. Die zei alleen maar weiland, een uh, fantastische kerel. Die kwam net terug van de ploeg. Uh, verslagenheid, troef, uh, alles is onbelangrijk geworden. Uh, huilende radioverslaggevers hier dus van Poppen vanuit Brussel en ook collega's van Wouter Weiland... voormalige wielrenners, profielrenners, reageren via Twitter. Theo Bos bijvoorbeeld zegt geen woorden voor, vergeschrikkelijk. Ekimov, de oude renner, zegt afschuwelijk nieuws dat Wouter Weiland is overleden. Een nachtmerrie, we kunnen het niet geloven. Ik zag hem vanmorgen nog bij de inschrijftafel. Robert Hunter, die verwoordt denk ik wat de meeste wielrenners eh, op dit moment toch denken. Momenten als deze, zegt hij, zijn zo slecht. Gedachten en gebeden zijn met zijn familie, dit doet je weer realiseren hoe we ons leven als wielrenner soms te veel riskeren. Zometeen ook anders nieuws. Bijvoorbeeld Newt Gingrich, die wil graag de president van Amerika worden... voor de Republikeinen. Hoe is de toestand op het, de wegen bij het verkeer? Erwin de Hart. Nou, de laatste ontwikkelingen zijn op, op de weg, zijn op de A4 onder andere. Amsterdam richting Den Haag. Bij Nieuw-Vennep gebeurde een ongeluk. Er staat nu drie kilometer file en twee rijstroken dicht... Ook een ongeluk op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Den Haag, Malingveld en Voorburg. 2 kilometer, daar ook zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De enorme bezuinigingen waren al aangekondigd natuurlijk... maar ze worden nu ook echt voelbaar bij Defensie. Defensie moet de komende jaren 1 miljard euro bezuinigen. Naar schatting worden 2000 werknemers gedwongen ontslagen. En je zag vandaag dat de eerste onderdelen buiten dienst werden gesteld. 60 tanks, 4 mijnenvegers en 14 Cougar transporthelikopters. Die staan gestationeerd op luchtmachtbasis Gilze-Rijen. Ja, het is eigenlijk een verschrikkelijke ellende. Ongeloof oneerlijk. We hebben altijd hard gewerkt, uitzendingen gedraaid. We staan altijd klaar. Ja, dat voelt als, als heel onterecht. Ja. Normaal wordt de pers opgetrommeld als er iets te vieren valt. Als er een schip wordt gedoopt, als er iets moois te tonen is. Maar deze bijeenkomst op de luchtmachtbasis Geelzerijen heeft meer weg van... Een uitvaart. Volgens ons gevoel begraven, een beetje onze functie vandaag. Ja, het is een hele raar sfeer vandaag. Een beetje ongeloof en daardoor boosheid hoe kunnen ze dat in godsnaam uh, ons flikken. Er is een bezuinigingsopdracht in het regeerakkoord moet 18 miljard gevonden worden. En we moesten wat doen. En helaas hebben we ook gewoon hele goede capaciteiten moeten uh, schrappen. Een wrange dag is het, zegt de commandant der strijdkrachten van UM. Maar ik moet geld vinden. En het is heel simpel: helikopters, als ik het voorbeeld hier mag gebruiken, die niet vliegen. Ja, die hebben geen brandstof nodig en dat hoef ik dan niet te betalen. En ik moet op korte termijn geld vinden. U denkt, weet allemaal wel dat we dit jaar al 200 miljoen aan bezuinigingen moeten vinden. We staan in een hangar tussen twee Cougar transporthelikopters die niet meer gaan vliegen voor defensie. Het is toch ons beestje en uh, alles wat die helikopters deden... wij gingen met die helikopters mee om ze te onderhouden. Dus zeker kan je dat vertroetelen wel noemen, ja. En rondom die helikopters staat het personeel, de monteurs. Ik vind het een mooi beestje, ja. Ik heb daar jarenlange plezier aan gewerkt. Ja. En uh, ja, er zit uh, aan elk uh, helikoptertje zit wel een verhaal... wat je hebt meegemaakt, waar je bent geweest. En in overal de piloten. Dat is absoluut mijn lievelingskindje, ja, ja, ja. De maatschappij zal het ook merken. Want we kunnen dus... Straks zeker nog wel missies met die nieuwe krijgsmacht. Maar we zullen die missies niet meer zo lang kunnen. We kunnen geen koekaars meer inzetten bij brandenblussen. Dat kunnen we nog wel met de Chinooks, dat is duidelijk. Maar we hebben dus gewoon minder capaciteit om uiteindelijk de maatschappij uh, te steunen. Mensen zijn boos en vooral uh, uh, onbegrip is er. Hè? Waarom moet je dit nu doen? En wordt de JSF doorgedrukt? Dat is ook weer zo'n vraag. Transporthelikopters is net het product wat volgens mij altijd nodig is. Niet alleen uh, uitzendingen. Afghanistan uh, zijn we natuurlijk geweest. Maar ook binnen Nederland. Denk aan uh, de brandbestrijding. Maar wij kunnen ook werken met antiterreurenheden binnen uh, Defensie. Daar trainen we ook veel mee. Tot nu dan. Je zal iedereen het heel erg jammer vinden dat juist zijn onderdeel eruit gaat. En zijn onderdeel juist heel belangrijk vinden, toch? Iedereen verdedigt natuurlijk zijn eigen boterham. Dat is wel zo. Maar de, de stap die nu wordt genomen om, om tanks weg te doen is pijnlijk, maar vind ik begrijpelijker... dan om nu heli's eruit te genoemd, terwijl je die zo dringend nodig hebt. He? Logisch dat er bezuinigd worden, snapt iedereen. Maar ga dan niet bezuinigen op iets wat nog voor de hele samenleving wel uh, van belang is. Het is en blijft vrang als je ziet... dat de wereld uiteindelijk steeds meer onzekerheden kent. Want wie had kunnen voorspellen wat er nu in Noord-Afrika aan de hand is? Onze veiligheid is afhankelijk van wat er in het buitenland gebeurt. En dan is het en blijft het erg dat we moeten bezuinigen op defensie... Maar misschien is het nog wel erger dat de Nederlandse maatschappij... het niet erg vindt dat we bezuinigen op defensie. Ervaart u dat ook zo? Dat, dat er dat is helemaal geen verontwaardiging. Mensen vinden het wel prima, defensie, dat kan je makkelijk bezuinigen. Ja, dat, dat, dat vind ik absoluut jammer. Ik, ik heb dat gevoel soms ook wel. Ja, ik kan me voorstellen, iedereen denkt nu even aan zijn eigen hakje. Ik zou het liefst willen dat de hele wereld zegt... dit kan niet en dit mag niet en die cougars moeten blijven... en dat we dan nog een kans zouden maken. Ja, dat zou ik willen. Maar dat is een illusie, denk ik, ja. De reacties op de bezuinigingen in Geelse Rijen. van de Wiel was daar. Het seizoen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is geopend. Het duurt nog even, volgend jaar november pas. Maar de eerste kandidaat bij de Republikeinen meldt zich. Newt Gingrich. Correspondent Ilke Bos van Roosenthal in Washington. Ilke, we gaan niet elke kandidaat uitgebreid doornemen de komende maanden. Maar Newt Gingrich wel, want dat is een oude god. Ja, die kennen heel veel mensen hier nog. Uh, hij zat twintig jaar in het huis van afgevaardigden... Uh, als parlementslid dus, daarvan vier jaar als, uh, als voorzitter tot 1999. En dat is vooral de periode waar Amerika hem van kent. Hij was eigenlijk de, de, nou ja, de, de politieke vijand van uh, president Clinton uh, in die periode. Dat was de tijd van het Lewinsky-schandaal. Uh, het was ook de tijd dat de Amerikaanse federale overheid, postkantoren en dergelijke... een tijdje op slot gingen, omdat ze niet eens werden over uh, het budget, over de begroting... En ja, in die tijd, dus eind jaren negentig... is Gingrich echt een, een hele bekende naam geworden. Sindsdien heeft hij heel veel boeken geschreven. Maar hij houdt ook niet op om zich uit te laten over president Obama... en alles wat hij verkeerd doet de afgelopen jaren. Dus we hebben veel van Gingrich gehoord. En hij is inderdaad de eerste die zich officieel, officieel pas woensdag... maar vandaag is het bekend geworden, zich kandidaat stelt. Ja, want hij was politiek natuurlijk toch al een beetje uitgespeeld. Hè? In Washington komt het wel als een verrassing... dat hij zich nu meldt als de kandidaat namens de Republikeinen... Nou, niet, niet echt. En dat komt dus omdat we uh, op het gebied van de nieuwe gezondheidswet bijvoorbeeld, uh, op het gebied van buitenlands beleid, uh, uh, op al die terreinen heeft hij Obama heel erg aangevallen. Hij is een vaste gast op, uh, op Fox News, dat heeft hem ingehuurd en betaalt hem ook om uh, met enige regelmaat commentaar te geven. Ja, en Gingrich ziet natuurlijk ook... er zijn nog veel meer kandidaten, maar er springt niemand echt uit. Dit lijkt een jaar waarin de republikeinen natuurlijk Obama heel graag willen verslaan... maar niet zo goed weten met wie en op welke manier dan. Dat is sinds vorige week met de vangst van Osama Bin Laden ook weer een stukje moeilijker geworden. Ja, en in dit veld van kandidaten of waarschijnlijke kandidaten... denkt Gingrich kennelijk dat die kans maakt. Want je moet er maar zin in hebben. Het kost heel veel tijd, heel veel geld en heel veel energie. Ja, een van de kandidaten die dan toch onmiddellijk even uh, naar boven komt uh, drijven... is Sarah Palin, de voormalig uh, kandidaat voor het vicepresidentschap. Is zij nog steeds in beeld? Nou, je hoort eigenlijk heel erg weinig van haar. Dat komt ook doordat haar uh, uh, rol een beetje is overgenomen door, uh, door Donald Trump. Hè. Dat is ook iemand die heel erg de media zoekt... en het liefst met hele uh, gespierde taal. Het lijkt er een beetje op uh, dat de, de Republikeinse kiezer... volgend jaar bij de voorverkiezingen kan kiezen tussen twee soorten kandidaten. Aan de ene kant wat serieuzer. Mitt Romney is misschien de bekendste. Hij zal meedoen, uh, gaat heel veel over het begrotingstekort, en, uh, maar inhoudelijk... Uh, aan de andere kant heb je wat meer populistische kandidaten. Uh, Sarah Palin, als ze meedoet, hoor. ik vraag me af... is daar een voorbeeld van Donald Trump? Helemaal kansloos, maar wie weet... Uh, denkt hij toch nog dat hij, uh, dat hij mee kan doen. Uh, en Gingrich valt ook een beetje in die hoek... wel een stuk serieuzer dan Palin en Trump... maar wel heel erg duidelijk een, uh, een populist. Onthouden dus die naam, Newt Gingrich. Dankjewel, Elke Bos van Roostertaal. Dan gaan we naar Amsterdam. Daar vergadert de FNV al de hele middag over de toekomst van ons pensioen... en over de interne verdeeldheid ook, over dat onderwerp binnen het vakcentrale. Aan het begin van dit Radio 1-journaal hadden we Bart Kamphuis vanuit Amsterdam aan de lijn. Bart, daar ben je nu weer, twee uur verder. Ja. Uh, heb je daar twee uur een beetje op een houtje zitten bijten... of kan je inmiddels al wat melden? Nou, uh, niets meer dan dat er twee pizzacoeriers zijn langsgekomen. Uh, die hebben hier ik? een hoge stapel kartonnen dozen naar binnen gebracht. En uh, de beveiliging die laat weten dat om half negen het gebouw hier echt dicht moet. En ja, ik hoop toch wel dat er dan uh, een einde is gekomen aan uh, wat dan een ultieme poging is om uh, op één lijn te komen binnen de FNV. De federatie enerzijds het akkoord dat ze, zij hebben gesloten over het pensioen met de werkgevers. En anderzijds FNV-bondgenoten, de grote machtige bond, bond binnen de federatie FNV... die een alternatief plan daarnaast heeft uh, gelegd. En erop staat dat dat wordt overgenomen door de federatie. Daar gaat het allemaal om hier in Span in Amsterdam. Het, is... het was, ja. Bart Kampuis, ben je er nog? of is het... Zijn we er weer, Bart? Ik... ik... Ik ben er nog, ik kan oh. jou nog horen. Goed zo, nou je viel eventjes weg, maar um, dat is dus waar het over ja. gaat. Als je het hebt over die pizzacouriers, uh, wie zit daar nu nog binnen? Voor wie zijn die pizza's? Ja. Die pizza's zijn voor de 19 voorzitters van de verschillende bonden... die samen de federatie het FNV, vakcentrale FNV uitmaken. En van die 19 heeft dus de grote FNV-bondgenoten een alternatief plan ontwikkeld... Dat uh, naast, nu naast het onderhandelingsresultaat ligt dat de federatie eerder heeft gestoten met de werkgevers. En waar bondgenoten het dus niet mee eens is. En uh, nou ja, dat is op die manier een soort richtingenstrijd geworden binnen de FNV. En uh, vandaag moet daar dan uh, uitsluitsel over komen. Ja, moet het, dat echt uh, vandaag? Uh, de ultieme poging, zo wordt het hier genoemd. En, ja, ja Gerius, de voorzitter van de, van de centrale, heeft gezegd vandaag wil ik er echt uitkomen. Uh, ik heb eerder al toezeggingen gedaan aan ontevreden leden en uh, vandaag wil ik echt dat wij met z'n allen op één lijn komen. En FNV-bondgenoten, de opstandeling zou je kunnen zeggen, uh, heeft uh, er al openlijk op gespeculeerd dat uh, nou, als zij hun alternatief niet doorgedrukt krijgen, dat ze dan uh, alleen verder zullen gaan. En uh, hoe uh, dat dan zal moeten gaan gebeuren en wat dat betekent voor de FNV-bondgenoten en vooral voor de vakcentrale FNV, dat is natuurlijk allemaal nog heel erg onduidelijk. Uh, Wellicht vanavond weten we meer. En dan uh, meld ik dat uiteraard hier op deze zender. Het Bartkamp is dus in Amsterdam tot half negen. Dan uh, duurt dat de overleg, want dan moeten de portiers uh, de deuren sluiten. En daarmee komen we aan het eind van dit Radio 1-journaal. Die het afgelopen uur vooral in het teken stond van de dood van wielrenner Wouter Weiland. We verwijzen graag naar vanavond tien uur op deze zender. Langs de lijn met uitgebreide aandacht aan zijn leven. Aan de gebeurtenissen in de Giro d'Italia. Vanavond om tien uur. Lucella en ik wensen u een heel prettige avond. En geef nu over aan Petra Grijzer van uh, Avondspits. Petra, goedenavond. Wat ga je goedenavond, doen? Goeienavond, Tim. Goeienavond, Lucella. De maffia zit veel dieper in de top van TNT in Italië dan eerder werd gedacht. Hoe gaat zoiets?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 in de wielerwereld is met grote verslagenheid gereageerd op de dood van Wouter Weiland. De 26-jarige Belgische sprinter kwam tijdens een afdaling in de Ronde van Italië hard en val... en bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen. Het Syrische leger houdt een groot aantal tegenstanders van het regime van president Assad... gevangen in voetbalstadions. Volgens Amnesty International gebeurt dit in ieder geval in de havenstad Banias. Het leger heeft de afgelopen dagen zoveel mensen gearresteerd... dat er in de gewone gevangenissen geen plek meer is. De FNV-bonden proberen sinds het begin van de middag op één lijn te komen... met het bestuur van de vakcentrale over het pensioenstelsel. Vooral FNV-bondgenoten verzet zich. De bond vindt dat voorzitter Jongerius te veel zekerheid wil inleveren. Als de andere FNV-bonden zich niet aansluiten bij het verzet van bondgenoten... dan gaat de grootste FNV-bond een eigen koers varen en mogelijk actie voeren. En de Republikeinse politicus Newt Gingrich wil volgend jaar meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Gingrich dankt zijn faam vooral aan de zogenoemde Republikeinse Revolutie in 1994. De Republikeinen wonnen toen voor het eerst in 40 jaar de meerderheid in het Congres. Gingrich was daarna vier jaar voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Het Gerrit Hiemstra. In het oosten en noordoosten van het land regent het nu. Trekken buien over en ook vanavond kan er nog een bui overtrekken. Vannacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen is er ook kans op een bui. Dat levert hier en daar wat regen op, maar er zijn ook plekken die droog blijven. Morgenochtend is in het zuidwesten de kans op een bui het grootst en later op de dag vooral in het midden, oosten en zuiden van het land. Het wordt morgen 17 graden op de wadden tot 25 in het oosten... De wind is morgen matig en waait uit uiteenlopende richtingen. Na morgen droog, zonnige periode, wel geleidelijk wat minder warm. Tegen het weekend neemt de kans op een bui weer wat toe. De temperatuur zakt dan naar 15 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. 47 kilometer file de avondspits op zijn retour. De bijzonderheden zijn op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen knopend Prins Klausplein en Hoogmade door een ongeluk 12 kilometer en de rechterrijst ook dicht... Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en nieuw staat 4 kilometer. Dat was een ander ongeluk. De weg daar is weer vrij. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den haag malieveld en Voorburg. 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrekseplein. 5 kilometer file. Door olie op het wegdek is nu maar één rijstrook begaanbaar. Dit is radio 1. WNL. Avondspits, Petra Grijzer. Huisarts te vaak slecht bereikbaar en de tuin geruineerd door beestjes. Goedenavond en welkom hier live op de redactie van WNL in Amsterdam. De Italiaanse maffia zit veel dieper in de top van het Nederlandse TNT in Italië... dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit juridische stukken die in handen zijn gekomen van het AD. Twee managers van de Italiaanse dochter van het Nederlandse bedrijf waren betrokken bij de onderhandelingen met families van de maffia... Italiaanse Ndrangheta. Paul Koedijk, hij is forensisch onderzoeker bij onderzoeksbureau Integris. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent ook wel eens ingeschakeld door een bedrijf dat vermoedde dat de Ndrangheta bij hen was geïnfiltreerd. Wat voor tak van de maffia is dat? Je hebt een aantal uh, uh, soorten maffia, zou je kunnen zeggen, die allemaal uh, wel uh, ja, geleerd zijn aan een bepaald gebied. En de, zijn de, de, de Cosa Nostra bijvoorbeeld. En, nou, je hebt er nog zo'n paar. Maar de Undangeta, dat is een tak uit het armste zuiden van Italië... die laatst laatste jaar enorm in uh, opmars is... en die uh, uh, ook nogal gekenmerkt wordt door, uh, door grote mate van, uh, van, van geweld. Van geweld. En, en dan gaat zo'n bedrijf zich proberen in te dringen in een... of, of zo'n maffia zich in te dringen in een bedrijf. Hoe gaat dat? Ja, dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Het kan zijn dat uh, bepaalde mensen onder druk worden gezet om, uh, nou, zoals in dit geval, bepaalde diensten te gunnen aan, aan bedrijven die feit in handen zijn van, van zo'n maffia-organisatie. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat men, en dat zie je, er zijn aanwijzingen voor dat dat tegenwoordig uh, vaker gebeurt, dat men lange termijn strategieën hanteert waarbij mensen worden opgeleid om. Uh, zeggen, bij bedrijven binnen te dringen, daar, daar carrière te maken... en, vervol en vervolgens dus... Uh, Toe ja, te slaan. Uh, voor de, voor de maffia uit te voeren. Ja. En dat lijkt een beetje op, zoals we het ook wel kennen... van hoe geheime diensten bijvoorbeeld, uh, zogenaamde mollen of slapers... bij, uh, bij organisaties weten te plaatsen. Dus, dus een hoge mate van professionaliteit eigenlijk. Ja, ja daar, lijkt het, daar lijkt het wel op. Er wordt natuurlijk ook wel... De te gaan met her en der. Maar uh, je ziet toch wel dat uh, bepaalde takken van die, van die, van die maffia. dat die al uh, die op een hele, hele slimme en doordachte manier bezig zijn. Om, uh, om zichzelf ergens binnen te dringen. En dan gaat het nog veel verder. Want TNT Nederland. die uh, geeft ook in, uh, in het Algemeen Dagblad toe. dat er in het verleden al vermoedens waren van maffia-infiltraties. Ze hebben daarom een beveiligingsbedrijf ingeschakeld. En wat bleek achteraf. Die was ook in dienst van die criminelen, ja. ja Zover gaat het me, dus al. Het verbaast, verbaast me niets. Het is een vrees waarvan ik weet dat hij ook bij vele uh, uh, mensen in Nederland uh, leeft. Dat, uh, dat die branche uh, wel bewust wordt geïnfiltreerd door georganiseerde misdaad om daar misbruik van te maken. En dat is een punt van zorg dat uh, dus niet alleen uh, voor Italië geldt, maar dat zich uh, ook wel uh, naar Nederland uitstreekt. Maar ik spreek nu niet met een, een dranketta, toch? Want u bent ook van zo'n bedrijf? Nee, nee, nee. Ik heb het over beveiligingsbedrijven. Ja. Ik werk voor een onderzoeksbedrijf. Ja, nee, dat is waar. Maar goed, uh, wat moet een bedrijf wel doen? Hoe kun je zoiets voorkomen? Nou ja, goed, dat is natuurlijk lastig. Zeker natuurlijk als je in zo'n in zo'n in zo'n uh, ja, zo Italiaans klimaat uh, werkt. Uh, je zult uh, ja, uh, je, je, je toeleveranciers en je personeel zul je zul je beter moeten screenen en beter, uh, je, ja, je meer moeten verdiepen in de, in de tactieken uh, die worden toegepast door georganiseerde misdaad. En dus je kwetsbaarheden in beeld brengen. Uh, en daarna handelen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je daarmee jezelf helemaal vrijwaart hiervan. Want uh, het is een, een industrie die zichzelf voortdurend vernieuwt en allerlei nieuwe slimme dingen bedenkt. Maar goed, ik kan natuurlijk ook niet beoordelen wat, uh, wat men in dit geval uh, gedaan heeft uh, toen men uh, maar goed de buiten onder... de inschakeling van dat uh, ja. ineens uh, bedrijf. Maar in ieder geval goed onderzoek doen, dus uh, zeker in een land als Italië Kennis ja, van, van ja. personeel, maar ook van de, van de partijen met wie je zaken doet. Dank u wel. Paul Koedijk van onderzoeksbureau in Tegis. Financieel nieuws nu bij WNL. Dag na moederdag. Mooi moment voor de commercie, want daar hoort een cadeautje bij. Wat levert dat de economie op? De Winkelstraat in Haarlem. Hoi, ik ben Ronald Vos, woedstoon Haardam. Ja, wij zijn open geweest de hele avond. Ja. Wat hebben jullie gemerkt van Moederdag? Uh, uh, dat de heren wat moeite hebben met het, uh, het cadeau uitkiezen, denk ik. En uh, lekker met uh, de hele familie gaan uit eten gaan. Het eten was het cadeau? Ik ga er vanuit wel, ja. Was het drukker dan een normale zondag? Nee, wel meer groepen. Weer families. Minder romantische dineetjes dan uh, normaal? Nee, dit hebben we niet mee mogen maken. Het zijn allemaal groepen. Het zijn uh, papa, mama's en de kids mee... Uh... Dus op moederdag wordt moeder extra in het zonnetje gezet door het hele gezin. Ja, ja heel gezellig. De teken, kunstschilder en handelen bij het winkel van Haarlem. Ik heb wel wat gemerkt van moederdag. Bijvoorbeeld grote zoons die trots voor hun moeder een mooi perceel komen kopen. Of kindertjes die heerlijk met hun vader langskomen en knutselspulletjes komen kopen... Voor moeder. In de vorm van een hartje of mooie bloemetjes. Is er nou in deze winkel ook een, een, het meest populaire moederdagcadeau? Plakken. Plakken en schilderen. Ja, gewoon leuke dingetjes beplakken. Ja. Wat beplak je dan? Met uh, leuke papiertjes ga je dus bijvoorbeeld een hart versieren. Met glittertjes, met glitterlijm enzovoort. Ja, ja, echt duidelijk. Het, het glitterachtige blijft nog uh, hoog in de vaandel. Dat vinden moeders leuk. Dat ja, vinden moeders ook zeer leuk. Ja. We staan nu bij Suzanne de bloemenwinkel. En buiten hangt nog het bord. 8 mei, moederdag. Hoe is het gelopen? Op zich wel goed. Uh, heel veel leuke boeketten en dingetjes werden gekocht voor moeders. Ik zeg ook lekkernijen. Verkopen jullie ook lekkernijen? De lekkernijen, dat, uh, dat is iets wat ook naast mij bij de winkel gebeurt. Dat mensen dan toch een boeket kopen met een beetje iets erbij. En, uh, maar hoofdzakelijk gewoon bloemen en planten. Want ja, dat is het feestelijkste als het ware. Ja, wat je aan moeders kan geven, zeg maar. Was u dan ook op zondag open? Ja, van 9 tot 2 ben ik open geweest, ja. En welke bloem is dan het meest populair? Is dat nog altijd de roos? Ja, toch wel, ja. En in welke kleur? Je ziet steeds meer mooiere kleuren ook in de bloemenhandel komen. Licht roze, grotere koppen, betere kwaliteit qua geur betreft. Dus dat zou ook echt ja, zoet ruiken. Dat wil ook wel iets zeggen als je iets geeft. Toch een heel zoet gebouw is. In Zaak Jolie zijn de, zijn de mannen nog een beetje romantisch op moederdag. Ja hoor, ze zijn best wel romantisch. Ze willen leuke sexy BH'tjes en leuke slipjes erbij. Komen ze keurig met de maten opgeschreven en hebben ze dan stiekem gezocht. In een BH'tje in de kast. Met kerst is de setjes het meest populair. En vooral in het rood. Omstreeks de kerstdagen. Maar met deze dagen is het vaak wit en een roze kleurtje vinden ze ook allemaal heel leuk. En WNL's Martine Verhoef die maakte dit verslag. We gaan naar de AIX. 356 punten gesloten, 0,8 lager. Simon Wiersma, ING, goedenavond. Goedenavond. Het was wel een droevige dag vandaag op de beurzen. Het kwam vooral door de zorg over Griekenland. Waarom is daar nu opeens weer paniek over? We wisten toch al lang dat het slecht ging. Ja, Het gaat een heel tijdje slecht met Griekenland. Maar ja, de paniek... De zorg werd versterkt door de bijeenkomst... die vrijdag was in Luxemburg. Waarbij gesproken werd tussen een aantal ministers van Financiën over de situatie in Griekenland. En het blijkt dat Griekenland het waarschijnlijk met de 110 miljard... die ze vorig jaar in steun hebben gekregen... niet gaat redden tot en met volgend jaar. Ja, en dan ook nog de OESO... dat is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Die verwacht ook niet veel van de Europese economie. Waar zijn ze bang voor? Nou, niet te veel. Dat is misschien wat overdreven. Wat je ziet is dat de economische leidende indicatoren... wat afgezwakt zijn voor de eurozone. En dat betekent dat de groeiveruitzichten waarschijnlijk net ietsjes minder worden dan dat ze zijn geweest. En dat zien we voornamelijk terug in landen als Italië en Frankrijk. Mm -hmm. Duitsland daarentegen, daar gaat het nog steeds enorm goed... en daar zagen we de leidende indicatoren stijgen. En dat is ook het enige land in Europa dat dat laat zien. Uh, daar dus niet zulke optimistische cijfers. Eurocrisis weer opgeleid, kredietwaardigheid van België mogelijk la lager... was ook nog een bericht van vandaag. En de olieprijs gaat weer omhoog. Toch een dubbele dip? Geen dubbele dip, tenminste dat is niet wat wij verwachten... Uh, dat was een beetje wat we vorig jaar rond deze tijd uh, heen stuurden, na die dubbele dip. Wij denken niet dat dat gaat komen, maar dat de economie simpelweg wat afvlakt qua groei. Dankjewel Simon Weersma van ING. En WNL is ook op Twitter te volgen, het avondspits WNL. Huisartsen die zijn te vaak onbereikbaar, zometeen hun verklaring daarvoor. Eerst het nieuwe werken, ook de ambtenaren in ons land die moeten eraan geloven. Sinds kort bestaan er speciaal voor hen flexibele werkplekken, ook wel deelstoelen genoemd. Een idee van ex-ambtenaar Kim nou, als Spinder. Als ex-ambtenaar loop je als eerste altijd tegen het toegangspoortje op van een ander ministerie of andere gemeente. Dan denk je van ja, wij moeten met elkaar samenwerken. Nieuwe werk wordt heel erg gepromoot. Maar dan is het heel gek dat je eigenlijk nergens naar binnen kunt, terwijl de plek zat is. En toen, Digital Action, uw bedrijf? We hebben een oproep gedaan op Twitter. We dachten, we willen nu overal gaan werken. Wie helpt ons? Wie helpt de ambtenaren? We kregen meteen de eerste gemeente, de gemeente Veghel, die zei nou wij willen wel het experiment aangaan. En vanaf 31 maart hebben we nu 200 plekken waar ambtenaren kunnen werken. Gemeenteambtenaren uit Delcel die gaan samenwerken met die uit Zwolle bijvoorbeeld. Dat is niet langer utopisch. Nee bijvoorbeeld, ze zijn met heel veel dezelfde thema's bezig. Het is dus eigenlijk heel raar dat je in een vergaderzaal het probleem probeert op te lossen. Je kunt net zo goed met elkaar gaan doen. U bent uh, Tom de Vrij uh, huisvestingsadviseur in de gemeente Venendel. Als u dit hoort, hoort u er enthousiast van? Ja, ik ben sowieso enthousiast over het nieuwe werken. Dat is ook een beetje ons ding geworden in Veenendaal. Wij zijn met een nieuw kantoorconcept. Je werkt is ook al nieuw? Uh, voor een deel dus inderdaad. En dat is vandaag opgeleverd voor ons personeel. Dus je, je bent precies op het juiste moment in Veenendaal gekomen. heb ja, wel allemaal wijntjes gedronken. Is ja, dat, ik dacht, is dat het nieuwe werken? Nou, dat hoort er ook bij misschien ja. wel. Want kijk, wij zeggen voor het nieuwe werken... anytime, place, anywhere. Dat wil niet zeggen dat elke ambtenaar maar zo op elke plaats kan werken. Maar je kunt wel je mindset anders gaan zetten... dat de werkplek op veel meer plekken kan zijn... dan de traditionele. Plek die op een vaste plek staat waar je altijd naartoe gaat... en waar je jouw werk uitvoert. Mindset, het nieuwe werken, het is zo vaak taal voor jeugdigen. U bent zelf ook nog een jeugdige, om het zo te zeggen. Maar wat kunt u betekenen voor de oudere ambtenaar... die juist heel erg gehecht is aan die vaste plek... Ja, het is juist handig met de deelstoel. Bijvoorbeeld kunnen ze lekker in hun eigen gemeente ook nog aan de slag. Ze hoeven niet thuis te werken als ze daar geen zin in hebben. De deelstoel, dat, zo heet het concept, hè? Ja, zo heet het concept. Er zijn juist eigenlijk meer plekken. als je dat zo wilt blijven werken, is het ook prima. Het is niet voor iemand verplicht. Maar als ik s'nachts in een flow zit en dan graag mijn stukken schrijf, moet dat ook kunnen. Dus het moet flexibeler gewoon kunnen. Die ambtenaren in Venendaal, smeken die daar ook om? Die smeken dan nog niet om, maar wat we wel zien, en dat is nu, we draaien nu twee weken met een nieuw concept, mensen die wat afstand hadden eerder zeiden van, nou, ik weet ook niet of dat het wel iets gaat worden. Met die oude ambtenaar die ik in gedacht heb. En uh, het leuke is nu dat ik vandaag ook weer hoor, en dat bevestigt onze gedachtegang, dat ze zeggen van, hey, maar als je daar inderdaad goed mee omgaat, dan is het een prima plek, want ik kan nu ook op een andere plek geconcentreerd gaan werken. Ik kan op een andere plek communicatie voeren. Niet meer alleen op die ene plek waar ik vroeger altijd zat. Maar ik heb het hele gebouw tot mijn beschikking. En als die elke dag op dezelfde plek wil zitten, prima. Daar hebben wij geen beperkingen toe. Maar je gaat je plekken wel flexibel gebruiken. Want op het moment die ambtenaar er niet is, omdat hij heeft ook wel zijn vrije dag, vakantie, een keertje ziek... dan kan iemand anders ook op die plek gaan zitten. Dus het betekent ook een stukje uh, efficiënter werken. Ja. U kent ze wel, hè? De voordelen, U bent natuurlijk zelf ook ambtenaar geweest. Die gaan over ambtenaren. Eentje daarvan is, ja, een echte 9 tot 5 mentaliteit. Gaat u dus radicaal doorbreken? Ja, ik geloof niet in een 9 tot 5 mentaliteit. En het moet eigenlijk veel flexibeler zijn als je resultaatafspraken maakt. Dan maakt het ook niet meer uit of je resultaatafspraken ja als je afspreekt wat moet je eigenlijk doen en wat moet je deze maand doen ja wanneer jij dat doet dan maakt het niet uit en waar je dat doet al doe je dat op een ander kantoor van een andere gemeente Dat maakt niet uit en met wie dat mag je ook zelf bepalen vorige week werd ik s'nachts om vier uur wakker en ik kon niet meer in slaap komen toen dacht ik ik kan twee dingen doen ik kan blijven woelen en uh, daar wordt mijn vrouw niet gelukkig van en ik zelf ook niet dus ik ben achter mijn pc gaan zitten en ik ben een uurtje aan het werk gegaan en toen met koude voeten weer uh, lekker terug gegaan naar bed en een paar uurtjes geslapen uurtje later begonnen want dat uurtje had ik al gemaakt dus dat, dat werkt prima dus de negen tot mentaliteit, ja, dat, dat zie je steeds uh, minder worden. Dus het nieuwe werken is ook voor mensen die liggen te woelen in bed? Nou, als je het zo wil uitleggen, ik vind het prima. Ja, legt u het ook zo uit? Nou, woelen in bed, dat uh, weet ik niet of dat zijn de uitleg is. Maar ik denk dat het wel handig is voor ja, sommige mensen zijn geen ochtendmensen en die zitten toch in een soort van keursluit. Ochtendhumeur? Ochtendhumeur, nou, het zou heel fijn zijn als je die uh, niet meer op kantoor hebt. En dat was Kim Spinder tegen WNL-verslaggever wie Hermen. Ja, ben je hard bezig in de tuin, word je beloond met allerlei beestjes die je planten opvreten. Straks manieren om dat tegen te gaan, de huisarts. Daar gaan we het over hebben. Bereiken. Die huisarts bereiken, dat blijft lastig. Dat zegt 30% van de patiënten in een onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel. En dat terwijl de huisarts van het ministerie binnen twee minuten de telefoon moet opnemen. En als het gaat over een spoedgeval, dan binnen 30 seconden. Steven van Eyck, goedenavond. Welkom bij wijze. Dag van Gijzen, goedenavond. U bent voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging. We ja. belden u vanmiddag. Dat ging hartstikke goed. Goed, hè? Ja, ik ben altijd. <laughs> maar, achterban... <laughs> maar uw achterban uh, niet. Nee, dat klopt. Um, dat is al jaren zo, en daar moeten we echt met elkaar aan gaan werken dat het nu eens een keer uh, verandert. Wat of gaat moeten... er mis? Nou, in essentie moet je het splitsen in de spoedlijn. Die moet 100% bereikbaar zijn binnen 30 seconden. Dus dat betekent dat er geen enkele huisarts kan zijn in Nederland... die niet binnen 30 seconden zo'n spoedlijn opneemt. Daar staan we als landelijk huisartsenvereniging voor. Dat zijn ook gewoon afspraken die we met het kabinet hebben gemaakt. Dat gaat overwegend goed. Overigens, als het daar fout gaat... vind ik dat we daar ook echt rigoureuze maatregelen op moeten nemen. Want dat kan niet. En die overige gevallen, dan moet je ook zorgen... dat de huisarts goed bereikbaar is. En daar zitten we nog steeds met een kapte wat betreft de personele. De U moet zich voorstellen dat het ondersteunend personeel van de huisarts, die uh, verricht ook zorg. En dat uh, varieert enorm. Dat willen we ook met z'n allen, want die zorg, die kan je heel goed in die handen laten. Maar dan kan je niet tegelijkertijd de telefoon opnemen en een oor uitspuiten. Dus dan moet je kiezen. En dat heeft in de afgelopen tijd uh, betekend dat die huisarts nog steeds niet optimaal bereikbaar is. Uh, we hebben er overigens een heleboel aan gedaan. We hebben zelfs een hele huisartsenbeurs er aan gewijd en toolkits gemaakt om je eigen bereikbaarheid te toetsen. En dat heeft allemaal niet geholpen? Nee, onvoldoende. Ja, het heeft wel geholpen, maar onvoldoende. Je wil dat, eigenlijk dat, gewoon. Dat, dat, dat is jammer. Hem... Ja, ja, dat klopt, want je, want je, hem wil hem, je wil hem snel te pakken krijgen. Ja. En uh, u zegt dan moet je dus extra personeel hebben. Want de assistent die wil spreken, die moet, ze, moet een prik uh, ja. zetten of wat dan ook. Ja, ik bedoel, ik um, of dat ook. ja, Maar waarom is er dan geen geld voor om meer personeel in te huren? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje een politieke keuze. Kijk, wij hebben als LAV richting onze achterban gezegd... laten we nou eens kijken wat het maximale is wat we eruit kunnen halen. Dus bijvoorbeeld door deals te sluiten met telefooncentrale leveranciers... wat in de afgelopen jaren ook massaal is gebeurd. Of door zo'n toolkit te ontwikkelen... waardoor je je eigen bereikbaarheid kan toetsen. Nou, op een gegeven moment heb je een heleboel bereikt. Ik denk overigens dat er best nog wel iets te bereiken is. Maar de grote slag is wel min of meer gemaakt. Wil je nou nog verder gaan... Ja, dan zal je gewoon meer mankracht moeten hebben... van mensen die de telefoon kunnen aannemen. Fysiek. En dan zegt u, er is geen geld... Dus hebben we een probleem wat niet opgelost kan worden? Nou, het is een politieke keuze. Kijk, als deze minister die bereikbaarheid gelukkig heel hoog in haar vaandel heeft. als die zegt, ik vind gewoon dat het moet. Um, dan is er misschien opeens wel geld. Maar bij de vorige minister zijn we daar ook uh, voor langs geweest. Want het is al jarenlang een probleem, die bereikbaarheid. En toen is die politieke keuze op dat moment niet gemaakt. Dat zou overigens nu anders kunnen liggen. Dat weet ik niet. Daar zullen we ongetwijfeld nog wel een gesprek over hebben. Maar ik ben een tikkie somber gestemd als ik zie wat voor overschrijdingen er allemaal in de zorg zitten. Precies. Dan geloof ik niet want dat het erg goed valt als we nu nee. langskomen om die bereikbaarheid te vergroten. Nee. En er zijn geen andere manieren waarop u het creatief kunt oplossen c'est wat je zou kunnen overwegen. De mobiel is meenemen is om, uh, bij het pompen? Ja, ja nee, er gebeurt echt wel heel erg veel. Je ziet zelfs dat er huisartsen zijn die bijvoorbeeld in het weekend of s avonds open zijn. Maar dat is ook wel weer lastig omdat we ook afspraken hebben met de huisartsenposten voor acute zorg. dat die het op dat moment overnemen. Je ziet ook dat er bijvoorbeeld elektronisch uh, heel simpel oplossingen zijn. van mensen die e mailcontact hebben met de huisarts. Of, nou, yeah. um, dat, maar er gebeurt ook hoor. Er gebeurt ook echt wel het een en ander. Maar ja, je wil het nog weer verbeteren. Want wij zijn de poortwachter van de zorg. Dus je wil dat je goed en spoedig bereikbaar bent. zodat je ook een goed oordeel kan. Vellen over de situatie van een patiënt. Ja, en als je dat dan niet kan omdat je niet goed bereikbaar bent, dan baal je daar zelf ook van. Ja, nou ja, eh, eh, er is ook nog een andere soort van bereikbaarheid. Want ik moest eh, onlangs ook nog naar de huisarts. Vertel. En dat blijkt, ja, nee, dan moet je dus gewoon op kantooruren komen. Nou ja. heb ik wel een flexibele baas, maar uh, heel veel mensen ook weer niet. Dat is ook een vorm van bereikbaarheid waar je in deze economie, die inmiddels zo veranderd is, toch ook niet meer aan kunt voldoen. Nee, dat klopt. En ik denk ook dat die discussies steeds vaker gevoerd worden, ook met patiëntenorganisaties, van wat wil men nu graag? Uh, er zijn aardig wat pilots geweest, overigens. Daar blijkt doorgaans uit dat het avondspreken niet in alle gevallen een succes is. Vaak wel voor chronisch zieken, overigens. Die vinden het plezierig als ze op een vast tijdstip s'avonds langs kunnen gaan. Maar voor de reguliere zorg is dat wat minder. Maar wat u zo goed moet realiseren is dat huisartsen bieden 7 keer 24 uur zorg. Dus op het moment dat je zou zeggen, ik haal een stuk overdag weg, dan wordt dat niet gecompenseerd. Dan ga je daar s'avonds voor in de plaats werken, terwijl je op dat moment ook wordt verondersteld om spoeddiensten te draaien. Dus het is wel uh, het dan een wordt het... of het ander. Je kan het moeilijk allebei tegelijkertijd ja. doen. Zelfs ja. huisartsen kunnen zich heel lastig splitsen. Dan ja. uh, nou gaat het ook over uh, service, over uh, ondernemen. Uh, begrijpen jonge huisartsen ook dat ze service moeten verlenen? Ja, steeds beter. Uh, wat ik zie is dat in de huisartsenopleiding... die begint uiteraard met het eerste stuk echt medische en houdelijke kennis aan te dragen. Maar dan opgevend zijn ze daarmee geschoold. En dan komen ze bij huisartsopleiders in de praktijk en dan draaien ze mee. Uh, de een draait mee in een hele grote praktijk... waar uh, 60 huisartsen bij wijze van spreken, met allerlei andere professionals werk verricht. En een ander die doet dat weer op het platteland. Dus allemaal krijgen ze wel op de een of andere manier mee. Hoe moet je nou zo'n praktijk runnen? Op welke wijze moet je met je personeel omgaan? Ook die bereikbaarheid zorgen te optimaliseren. En de input van jonge huisartsen is geweldig... als het ook gaat om de inzet van ICT. En daar zit dus weer mogelijk een manier om te besparen. Nog even ja. tot slot uw boodschap aan de minister. Um, ik denk dat zij moet kiezen. Overigens heeft ze dat al gedaan door ook in het regeerakkoord aan te geven dat ze die bereikbaarheid uh, wil optimaliseren. En dan moeten we met elkaar het gesprek aangaan hoe we dat kunnen bereiken. Uh, en op enig en moment. Meer ja, geld dan er. Moet er, ja, ik vind het heel vervelend. Kijk, het is geen geld dat er naar, naar de huisartsen gaat, want die huisartsen verdienen gewoon een salaris. En dat heeft niets te maken met de bereikbaarheid. Maar het gaat om het ondersteunend personeel. En ja, die zijn voor ons absoluut goud waard. Dus als we daar meer op investeren, dan verdient het zichzelf echt meer dan terug. Dank u wel, Steven van Eijk van de Landelijke Huisartsenvereniging. Graag gedaan. Het blijft prachtig weer, een mooie tijd om je tuin zomer klaar te maken. Maar dan is daar altijd weer dat vervelende ongedierte dat de jonge plantjes opvreet. Wat doe je eraan? Tuinontwerper Karin Wezenpoel laat het WNL's Wieghermer zien in haar meest recente pareltje. Het is nog een hele open boel hier. Het gazon is nu helemaal verwijderd. Uh, zo direct gaan ze er kleine zaadjes in zaaien. En dan komt er weer een prachtige zon terug. Ja, en een terrasje. En een terrasje. Ja. Een terrasje is natuurlijk heel belangrijk. Je ziet uh, dat dat toch een van de belangrijkste onderdelen is in de tuin. Want men vinden het toch prettig om even lekker in het zonnetje op het terras te zitten. Ja, maar nou zeg ik met nadruk een terrasje. Want ja. het is wel een klein terras geworden. Hè? Ja, dat hebben we in principe net opzet gedaan. Omdat wij toch als ontwerpers ook bekijken naar de komende klimaatsverandering. De grote hoeveelheden regen die natuurlijk in één uh, keren naar beneden plonsen. Zo zorgen ervoor dat er gewoon een wateroverlast op het terras ontstaat. Waardoor natuurlijk de boel eh, onder water komt te staan. En eventueel het huis in zou kunnen lopen. Ziet u inderdaad een trend dat mensen nee, bijna parkeerplaatsen in hun tuin aanleggen? Er is wel een grote wens naar uh, grotere terrassen en inderdaad toch veel bestrating in de tuinen. En dan zegt u pas op? Dan zeggen wij duidelijk pas op. Maak een duidelijke afweging tussen het terras en het gazon en een mooie plantvakken. Zodat er een mooie afweging tussen de maten onderling ontstaat. Plantvakken, zo noemt u ze. Ja, nou, die, kun, ja, die kunnen straks dus, of eigenlijk nu, vanaf nu worden gevuld. Want het is nu ijsheilige. Er is geen vorst meer. Ja, welke plantjes doen het goed nu? Kijk, als je natuurlijk bekijkt, er is een ruim assortiment in de tuincentra voorradig. Eigenlijk kan alles geplant worden. Prachtige afwisseling wat het granium. Alles door elkaar? Alles door elkaar mag, is geen probleem. En als je dat niet wilt, zoek het lekker op kleur uit. Zorg wel voor voldoende hoog en laag, zodat er een mooie afwisseling ontstaat. Ik hoorde net alweer de eikenprocesurups, allerlei insecten. Hoe kunnen we die toch bestrijden? Ja, dat blijft natuurlijk altijd een moeilijk punt. We willen natuurlijk in Nederland toch wat uh, biologischer gaan leven. We kunnen natuurlijk in het tuincentrum een naar chemisch goedje halen. Maar ja... Daar is het natuurlijk moeilijk of we daar nu wel zo achter staan. Ja, maar biologisch ruimen we daarmee die vervelende insecten wel op? Nou, dat gaat goed. We hebben gelukkig steeds betere biologische producten. En dan zien we ook dat die eigenlijk prima hun werk doen. Ja. Nou hoorde ik vorig jaar ook een bijdrage, een, een zielige man, een klagende man. Ja. Maar hij had ook recht op klagen, ja. want hij had te maken met een soort rupsje ja. in zijn ja. taxishaag. Ja. Heb je ook gezien, geloof ik, die man? Ja, ja, ja dat is helaas al een, een tijd een heel groot probleem. Dat is uh, de belangrijke en niet te onderdeelde lapsnuitkever. Lapsnuitkever? Ja, dat is een klein insect. Uh, met uh, zes pootjes en iets uh, met uh, voelsprietjes op zijn hoofd. Ja. Prachtige mooie dakschildjes. Hij ziet er fantastisch hem. uit, maar dan? Hij zelf uh, is uh, een leuke knager, maar zijn kinderen, de larven, die eten echt de plant helemaal kaal. Zorgen ja, die, dat soort vervelende insecten, u ook hoofdpijn? Nou, niet meteen hoofdpijn, maar wij kijken echt inderdaad welke planten kiezen wij. Ja. En vindt die lapsuitknever zo lekker om op te eten? Welke even? vindt hij absoluut niet lekker? Wat hij absoluut niet lekker vindt, is planten die sterk geuren. Ik hey. vind die niet prettig. Dus denken ze aan de lapsij. Daar hebben wij juist wel behoefte aan, toch? Ja, en die ja. vinden wij fijn. En de vlinders en zo vinden ze ook prettig. Dat is een hele goede tip. Dus dan, dan is dat natuurlijk fijn om wel de leuke vlinders te hebben, maar niet die naar een lapswaikkever. Snuitkever, ja, daarmee gaan we uh, uit avondspits. En zometeen op deze zender Kunststof met Jelly Brouwer. Zij interviewt Greta Riemersma, die drie jaar uh, in Marokko correspondent was. En ze heeft een boek geschreven, het land van zijn vader. En morgenochtend op tv, ochtendspits op Nederland 1, vanaf 7 uur. Daarin aandacht voor het mislukken van de integratie in ons land. En aandacht ook voor de dood van wielrenner Wouter Weiland met een sportpsycholoog. Dag. Voor Wakker Nederland, omroep WNL.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 Radio 1, het nieuws van alle kanten. Volgend seizoen in de theaters. Het diner naar het boek van Herman Koch. Vincent en Theo, Ombanja met Pierre Bokma en een nieuwe Wim T. Schippers. Kijk op toptheater.nl. De concurrent uitdagen is leuk. Jezelf uitdagen nog veel leuker. Bij Tele 2 Zakelijk laten we zien dat het slimmer kan. Dat service geen afdeling is, maar een mentaliteit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 Power to you, Vodafone. Die jarenstijlen. Opera O.T. brengt Haydn's meesterwerk nu voor het eerst geanseneerd als opera. Van 23 tot en met 29 mei tijdens de Operadagen Rotterdam. Reserveer nu op luxortheater.nl. Gisteren was het moederdag. Een belangrijke dag. Maar vandaag is net zo belangrijk. Als moeder ben je vandaag misschien weer manager. Als je zorgt dat de combinatie van die rollen je energie geeft, blijf je inzetbaar.